...met het NOS-journaal. President Knot van der dat de aflossingsvrije hypotheek moet worden afgeschaft. Knot wijst erop dat de Nederlandse huishoudens met een historisch hoge schuld zitten... ...terwijl de huizenprijzen dalen. De Nederlandse hypotheekschuld is verderweg de hoogste in Europa. De regering moet maatregelen nemen om die schuld te verlagen... ...door geleidelijk de hypotheekrente aftrek te verlagen, zegt Knot. Mensen worden zo gedwongen tot aflossing over te gaan. Minister De Jager heeft al maatregelen genomen om het aflossen te stimuleren. In Utrecht zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen toen de auto waarin ze zaten te water raakte. De moeder zat ook in de auto, maar kon door voorbijgangers worden gered. De auto belandde door nog onbekende reden in het Merwede kanaal. Duikers van de brandweer konden ook kinderen uit het kanaal halen, maar ze konden niet meer worden gered. De kerncentrale in Borselen is veilig, maar de veiligheid kan nog worden vergroot. Dat is een van de conclusies van de stresstest. Die is uitgevoerd naar aanleiding van de kernramp in het Japanse Fukushima.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 De leraar was geschorst omdat hij was gaan samenwonen met een man. De directie dreigde hem te ontslaan omdat hij niet meer achter de christelijke grondslag van de school zou kunnen staan. De rechter stelt dat de seksuele geaardheid van de leraar geen reden voor ontslag mag zijn. Het weer bewolkt maar ook af en toe wat zon. Temperatuur vandaag 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. Morgen eerst nog zon, in de middag bewolkt en in de avond kans op regen. Het blijft wel zacht. Dit was het...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 Nog meer geluid? Een beetje. Nee, dan gaat hij overlopen. Nee, heb nee. je koptelefoon? Ja, weer. Dat zeg is. dat dan? Dat bedoel ik. Zoiets? Ja, dit is wel lekker. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Goedemiddag. Op Goedemiddag. Op deze... Op deze, zondige... deze regeenachtige maandag. <laughs> <laughs> ja, die, die opening had ik... Toen zat ik in de trein altijd bedenking. Ik zeg Het is een dat. maandag. Ja. Nee hoor. Het is lekker woensdag. Het is 2 november, dames en heren. Het is alle zielen vandaag. Hoe zin het ook even weten. Dat heb ik als kind ook nog in gekregen omdat het alle zielen was. vond zielig. Ja. Um, maar we zijn er weer met de jaren. Ja, goedemiddag Rud. Ja goedemiddag, ja, goedemiddag. En goedemiddag uh, Han. Hoi, gezellig. Leuk dat je er bent. Uh, we hebben vandaag een. Uh, Aparte uitzending, namens heren. Want we hebben een speciale gast, jawel. En dat is niet zomaar iemand, dat is een beroemdheid. Want die komen er ook uit zo'n voet uh, Han van Dam heet de man. En ja, dan zal u een Han van Dam. Ja ja. Oké, okay. die okay, kennen we. Ja, zijn de echte zien. kenners. De echte kenners kennen natuurlijk. We, ja, natuurlijk. Ik ken hem al. Uh, nou, hoe lang zal ik hem kennen? Ik denk even denken. Nou, ik schat toch even gauw. Een jaar of veertig, uh, zeker wel. Uh, Vroeger, vroeger stond hij achter, achter de toonbank bij een platenzaak in Harlem, de Grote Houtstraat. Ja, Oort. Bij Oort, ja. ja. GM Oort platen. Ja, dat bestaat al lang niet meer natuurlijk. Nee. Uh, maar ja... Gewoon platen zaken bestaan nu überhaupt niet meer. Nou ja, je hebt af en toe nog in een keldertje her en der nog wel uh, de platencollectie in uh, cd winkels. Ja, maar daar houdt het echt bij op in ja, het kelderwerk. Maar. Als je tegenwoordig nog platen wil kopen, dan moet je bij de schalm heet dat ding? Schalm, de schalm zijn. Ja. Of via bol.com. Dan kan je ook platen kopen. Ja, ja, ja, ja bij bol.com het wel. Ja. Maar goed, Han, uh, da, Han van, dames en heren, welkom. Leuk dat je er bent. En uh, u kent hem natuurlijk misschien wel beter onder zijn artiestenaam. Uh, en die is Barrel House Bailey. Juist. Ja, klopt. Uit uh, de roemruchte tijd van de Oscar Benton Blues Band. Die wij in de tijd ook, waar we ook wel eens een LP van gedraaid hebben. Feel So Good heette die. En uh, Oscar Benton was wel een want die vond dat al de muzikanten in de band die moesten Engelse namen hebben. Ja, en uh, het leuke is dat als je nog wel eens terugkijkt naar dingen, dan zie je dat ook Bob Tillen gewoon een uh, Timmerman heet. Ja. En, dus het was eigenlijk helemaal niet zo gek. Nee, nee. <lacht> ik, vond, ik vond Oscar Benton zijn. Uh, die trouwens, uh, weet ik, heet niet, ja. Uh, ja. hij? Felix heet hij toch? Felix, niet? Nee, nou niet, ja. Hij heeft toch Felix of niet? Ja, ik vind altijd Oscar. Ja. Ja. Ja. We weten het niet, Ferdinand heeft, uh, is het. Ferdinand? Ja. Oh ja, ja Ferdinand Ferdinand, Ferdinand van IJs. Ja, Ferdinand weet hij. Zo was ja. het. Maar dat, dat weet niemand, want we kennen hem alleen maar als Oscar Bender. En ik vond zijn argument in de tijd wel erg leuk, want hij zei toen van, Bach speel je ook niet in je trui. <laughs> ja, ja Nee, is die dat is niet van de argument. Dus ja. daarom hadden de bluesmuzikanten Moesten een Engelse naam hebben En uh, ik, ik, ik vond de fantasie was Fantastisch, ja, we hadden Lonesome ja. Tanny Lent Hadden Tanny we toen drums. Ja. Drums. En dan hadden we H.B. Uh, Hawkins op Bas Ja ja. ja. Veronaus Berry en Oscar Wente We speelden ja. met ze vier joh? Met z'n vier Ja En ja. Ja, ja. Ja. later kwamen Geboeders Laporte erbij Ja, ja, ja Dus ja. ja. Laporte Die heette en... gewoon Reken Ja, ja. <laughs> Maar ja. dat is wel uh, was, een, was, een, was een mooie tijd uh, nou, oké. Okay, uh, we gaan vandaag dus... Uh, uh, uh, uh, ik had wel platen meegenomen, Maar dan gaan we niet gelijk aan de kant. Want... Uh... Je hebt een hele interessante plaatcollectie meegenomen voor vandaag. Ik heb van alles meegenomen. Van alles meegenomen. Goed, waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met een, een, een orkest uit Frankrijk. Dat is een orkest van Jacques Dangean. Toen ik nog een jaar of twaalf was, toen luisterde ik altijd naar Radio L'Europe. Ja. Die draaide is nog Chuck Berry. En die draaide ook, hier had hij alleen maar tijd voor tieners. En er was niet veel verder. <laughs> nou, en, en die, die draaide gewoon goede muziek. Maar die hadden al een goede tune. En dat is La Route van ja. Jacques Dangean. Oké. Okay. Dat wordt hem. De eerste. Genomen, maar ik deze chung ja. <laughs> te laat had je eerder moeten zeggen ja. maar het is wel prachtig als je het het een stuk uit 61 komt en hoe het klinkt ja. En ik zat me net af te vragen, zo'n orgel erin, hadden ze die toen al? Ja, die ja. hadden ze toen, geloof ik al, hè? Ja, ja. ja die, die had je. Ja, al Boekerties was toen ook al bezig met. Uh, ja, de, maar de die manier. speelde op een hemmond. Maar ik geloof ja. niet dat dit een hemmond was. Dat zal wel een farfice uitzend zijn. Nou, of zo. op de rest van de plaat hoor je af en toe al wat hemmend en wat andere. Dus het... Ja. Maar het is wel erg leuk. Ja. Um, Goed, nou even uh, met jou even snel je carrière doornemen, dames nou Want uh, je bent begonnen als pianist in Oscar Benton Bluesband. Ja, dat was in 1968. Ja. En toen wonnen we Loser Disconcours. Exception won de moderne stijl. Ja. En wij hadden de oude stijl. En wij wilden een maken P maken. Dat was uh, heel snel voor elkaar. Ja, dat was ja. heel stel, Want, want jullie ja. zaten toen als producer, Ren Groot, dat kan ik me ook nog noemen. Nee, Ren Groot was de manager. Oh, die was de manager, ja. Producer was Tony Vos. Ja, Tony Vos was Tony de producer. Tony Vos de produceren. was producer van BeanTanks, van Exception, van uh, Oscar. Hij deed alles. Of, ja. Hij deed ook heel valk, maar ja, hij, ja, deed, hij deed ook. echt alles. Maar hij, hij was wel een muzikant. Maar het is wel leuk natuurlijk, want uh, daardoor, uh, doordat Tony Vos producer was van veel artiesten, uh, is Exception bijvoorbeeld wel Willemburg geworden, want Tieneke, de man van Tony Vos... ...of ja. de vrouw van Tony Vos in de ja. tijd, moet ik zeggen... Ja. ...want uh, die was helemaal gek van, van, van de Fifth... ...en die draaide ja. dat grijs op Veronica... ...en, ja. en, en daarom is het toen ook een gigantische hit geworden... En dat is met jullie ook zo ja, geweest. Ja, dat heeft ze met... Uh, ...wij hebben met Oscar Benton eigenlijk nooit een grote hit gehad... ...als Bluesband... ...maar wel deze single die we nu zo gaan draaien... Ja. ...dat is dus Nobody's Business... ...die heeft tieneke ook grijs gedraaid. Ja, ja. ja. Maar er waren toch wat mensen bij Veronica die het net niet wilden. Nou, het was de fit 2 tijd natuurlijk. Niet te last bed. Ja. Wij hebben ook zo'n soort nummer opgenomen. Ja. Maar dit, dit stond niet op jullie eerste LP. Viel ze goed? Hè? Nee, die is meteen daarna opgenomen. Als, oh, okay. als single. Als single. Als single. Ja. Nou, ik ben vreselijk nieuwd. Oscar Benton, dames en heren... Um... De, ja, eigenlijk legendarische Haarlemse blueszanger. Uh, ja, en, en Haarlem leefde toen, hè, want Haarlem had toen echt wel hele groot bands. Ja. Uh, je noemt dus inderdaad Exception, je noemt Oscar-band en bluesband. blues Band en, uh, uh, Ja, nou ja, die, ja. Zijn nooit die zijn nooit landelijk doorgebroken, helaas nee, natuurlijk. Maar... maar het was wel. Wij waren het waren toen wel. Samen ja. met, met uh, uh, Sense of Humor en de ja. Gothics, kan ik me nog herinneren. En de Clarks natuurlijk. De Clarks, ja. Uh, de Haarlemse Clarks dan. Niet ja. die, uh, die Haarlemse, uh, Haagse Beatles Bent, maar de Clarks, de, ha de Harlem Clarks. Nou, ja, je kan Poe natuurlijk, kunt je onder even eten nog. Ja, ja. Dat was, uh, dat leefde enorm toen het tijd ja. in, in Harlem. Uh, Goed, Oscar Benz en Blues Band gaan we draaien met Nobody's Business. Heaven, God, that means to anyone. And I know, and I know, but it's business. Oh, wants to do is business if I do. Prachtige blues van Oscar Benton's bluesband. Produceerde Tony Vos. En uh, ja, wat je eigenlijk niet verwacht bij blues, mooie strijkers erachter en zo. Maar ja, Fleetwood Mac deed het ook. En hij had nog zo'n zo Apeldoornse bluesband, uh, blues die deed dat ook. Ja, Flavium. Maar, Flavium, nou, ja. Flavium, ja, Flavium, ja. Flavium, Flavium. Flavium, Flavium, Flavium. Nighttime is the right time. En ja. ook zo'n uh, zo blues met, met uh, prachtige violen erachter. Ja. Dat de, de echte bluespurist zal zeggen van het hoort helemaal niet, maar goed, het nee, maakt dat ons goed, niks ja. uit. Bibi King heeft het ook gedaan. Bibi King eh, heeft dat het ook gedaan, ook. Dan mag het. En Freddie King ook, alle ja. Kings hebben het gedaan, gewoon. Ja, dus, uh, ja. Albert, ook. ja. Oh. ja. Oh. Albert King, Freddie King, Bibi King, ja. Ja. ja. Carol King, oh, nee. die heeft zingt geen blues. Maar oh, sorry. maar die zong, nou, die speelde weer mee bij Bibi uh, King ook nog op de plaats. Oh. zelfs. Ja, als pianiste ook al okay. een paar. Ja, prachtige pianisten. Als Oscar bent en Blues bent. We hebben, kan ik me herinneren, in de tijd nogal Diverse keren samen zelfs in een programma ja. gestaan In het concertgebouw De beroemde Daddy's, Daddys Feest Ja, Jan ja. Hupkes in het concertgebouw ja. En ook zelfs in de Canemar Sporthal ja. Waar we stonden met de Cats En Cliff Bennett en de Rubble Rousers Swinging Soul Machine En uh, daar stond uh, de, God, wat stond er nog meer? Ja, daar ja, stond wat. Een gigantisch meer. programma, een luilak nacht Op 23 24 mei In 1969 ik zal het nooit van weten, 23, 24 mei. Begon begonnen avonds om 8 uur en het eindigde s'morgens om 6 uur. Dat was een prachtig feest. En die Hupkes-jongen die had me nou een zootje bands bij elkaar gekregen. Nou, dat was niet te geloven zo mooi. Um, en daar stonden jullie ook bijna te stonden. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Oscar Benton, uh, gewonnen dus het Loosdrechts Loos Jazz Concours. Toen wonnen de twee Haarlemse bands. Dat is een uniek exception, dus modern en uh, Oscar benten de oude stijl. En we gaan uh, van die LP die uh, daar ten gevolge daarvan uitkwam, gaan we een nummer draaien van ons gebenten. En het leuke van de, van de originele hoes was dat er ook eh, nog, nog commentaar op stonden van echte blues Ja, hè? van Muddy Waters en uh, Ouderspend. Die hebben wij snel bezocht in, uh, in Rotterdam. In, ja. En je uh, hebt de hotelkamers gesproken en uh, wat gedronken. En ze vonden het geweldig. Muddy Waters kwam binnen en die hoorde Oscar's stem. Die zei meteen: Je hoeft het aan een voice like mine. Dat was een. <laughs> <laughs> met zijn haar netje om. Ja. Om ze kuif mooi te krijgen, Willie Watters. En Otter oh, Span heb ik gesproken. Nou, dat ja. vond ik geweldig. Natuurlijk. Ik was uh, 18 jaar en uh, ja, je had alle platen van Otter Span en wat. Maar ja. prachtig was dat, ja. Om, om hem te zien, dat was ja. wel. Een, ja. ja, ik kan ik me iets voor voorstellen. Goed, van Oscar Benton. We blijven nog heel even bij Oscar Benton. En nummer waar we het over hebben is de titelsong van de eerste LP. Feel so Good. Feel. You know I feel so good You know I feel so good You know I feel so good I feel just like one of the jacks Soft a man Oh, I to the station Just to meet a friend My baby's coming home You know she got dead end You know I like ball in the day. Feels so good. Oscar Benton's Blues Band. In 1969 kwam die LP op de markt. En ik weet het nog wel. Volgens mij heb ik nog een gesigneerd exemplaar. liggen, de handtekening erop of zo. Dat zou zo eens kunnen. Um, we hebben dus als gast Berlhouse Bailey. Uh, oftewel, Han van Dam heet hij van echt. Maar uh, zijn artiestennaam Berlhouse Bailey. Hoe ben je aan die naam gekomen eigenlijk? Dat, dat kwam eigenlijk door... Oscar die, had, die zocht dan een, een, een nickname. En, en ik had net een LP gekocht van... Die had ik laten importeren uit, uit Amerika. Van Barrelhouse Buck. Ja. Thomas McFarland. Ja. Toen zei Oscar van... Jij speelt ook die stijl, dus dan noem ik jou Berhars Bailey, en een waar je die Bailey vandaan haalde, weet ik niet, misschien ja, dat het ja. net gedronken had, ja, Baileys. Dat was het toen nog niet, was het er toen wel? Ik ja. was er toen al zal er vast van geweest zijn. <laughs> nou, dat had er nog wel van grote ja. ja. Maar misschien zo... is het daardoor ontstaan juist dat drankje. Ja, dat, dat kunnen. is kunnen. Oh, ja, ja <laughs> <laughs> Nou, het is eindelijk daar. Uh, Berhars <laughs> is whisky eigenlijk. He. Ja, ja. Ja, is whisky. Een whisky cream, dat is een Bailey is een cream soort. Cream soort. Ja. Ja. Dat is een whisky cream. Ja. Ja, zou kunnen zelf. kunnen. Nou, dat is leuk leuk. Bij ik bewonderde hem in de tijd. Ik, ik was toen zelf eigenlijk ook een beetje. Nou ja goed, wat speelde ik? Ik speelde toen Sol op een orgeltje in de Zol van uh, Maar ik, ik uh, werd eigenlijk min en meer door Jan Hupcrust. Die is daar toen. Uh, dat die naam zegt u in Zandvoort misschien niet zoveel. Maar dat was inderdaad een, een man die, die was... Uh, ja, die runde een jeugdsociëteit. Die heette Daddy's. En die man die, die was echt zo bevlogen van... Van Blues en Dixieland. En vooral ook Boogie Woogie. Daar was hij helemaal gek van. En hij wilde per se dat, dat ik... Hij was toen ook de manager van, van ons band. En hij wilde per se ook dat ik dus Blues leerde spelen. dat, dat, dat, dat wilde hij gewoon. Ja. En... en uh, ik zou je vertellen, ik, de eerste, de eerste notenblues heb ik geleerd van Herman Brood. Dat heb ik wel niet verteld. Uh, dat was op de LP Groet uit Grollo, van QE. Uh, het nummer The Big Bell. En, en de, de manier waarop dat, dat introotje heb ik dus echt een, een avond op zitten studeren. Dat wilde Nick dus ook kennen. Ja, en toen kwam ik met, met uh, mensen in contact, Jan Hupkes en Leo van de Weijden en zo in de tijd. Dat waren echte boegie -boegie gekken. En ik kreeg dus steeds meer van dat soort dingen. En toen kwam natuurlijk Oscar Band als Blues Band. En die kwam met die eerste LP. Er stond een liedje op. En daar was ik helemaal gek van. Dat vond ik, dat vond ik, ik persoonlijk dan hoor. Het hoogtepunt van die plaat. En dat had jij gespeeld. Solo. Hoe ben je... Het, het heet... Het heet het de Lofton. Want ja. dat is van een uh, Clarence Lofton. Die heeft uh, uh, niet zo gek veel opgenomen. Maar dat is de jaren dertig een pianist. En die speelde zo'n soort tune. Ja. En ik heb hem uh, wat, wat, wat veranderd En, uh, en nou ja, gewoon echt Dedicated to Lofton Een krippelkwamst ja, ja. Lofton Een Pianist, een Berlhaus Pianist uit de jaren dertig ja, Luistert u naar Berlhaus Bailey Met de Oscar nou, nee, de Moons Doet niet eens mee, alleen de, de drummer ja, dus zit doet zit een beetje met, me, ja. Ja. te tikken ja. Berlhaus Bailey dus, zo zeggen we het maar Met Dedicated to Dedicated to Lofton <zant> Dat is zo geweldig, lekker, lekker gespeeld op een hele valse piano. Dat, kijk, tegenwoordig heb je dit in de keyboard zoals samples zitten, maar dat was toen een hele speciale piano. Dat was een, een upright en dat was met, uh, ik met, met, met uh, punaises erin in, in de hamertjes. Ja, dat dus, deden ze dus, ja, toen, ja. ja. Dat deden ze toen, om dat tingeltangel tegelijk, dat uh, tingeltangel geluidje te krijgen. Dan, dan werden de punaises in de hamerkoppen uh, gezet. En dan kreeg je inderdaad dat hele speciale En hij mocht vooral niet gestemd zijn natuurlijk Want dat mocht ja. helemaal niet Hij mocht <laughs> absoluut niet zo gestemd zijn Maar goed uh, Dedicated to Lofton Dus het komt oorspronkelijk van de LP uh, Feels so Good van Oscar Benton Een man die uh, Voor velen Mensen, een voorbeeld is geweest. Ik weet ook dat bijvoorbeeld Rob Hoeken gek van deze man was. en ook zijn stijl erg bewonderde. En jij ook, hè? Ja, geweldig. En um, ja, een, een, een man die eigenlijk veel te vroeg overleden is. in 1951 al. Dus er zullen heel veel mensen zijn die hem niet eens meegemaakt hebben. die er ook niet weten waar het over gaat. Maar. Um, ik heb hier een OP in mijn handen. die heet De Immortal Jimmy Yancy En de man leefde van, 19, van 1898 tot 1951. En het is een OP die is uh, samengesteld door uh, Martin van Olderen. En Martin van Olderen was... In de tijd had je in Amstelveen, denk ik nog, had je een, een, een, een ja. café of een, een zaak... En de de Ja, de, de Baaiers eerst nog, geloof ik. Ja, en de Kazimier Lyceum. Kazimier ja, Lyceum en, en de Baaiers. En daar werden altijd gigantische blues- en boogie woogie avonden ja. Die man was helemaal gek van, van blues- en boogie woogie. En... Uh, nou, die heeft deze plaat samengesteld. En het gaat dus in dit geval over Jimmy Yancey. En Jimmy Yancey echt, behoort echt tot de groten uit het vooroorlogse. ...en tijdens de oorlogs uh, Blues en Boogie Woogie verhaal... Uh, ...we praten over Pete Johnson, we praten over Albert Emmons... ...we praten over Middellax Lewis... Uh, ...nou ja, en daar moet je natuurlijk dan Jimmy Jensen in één adem mee noemen... ...dat waren eigenlijk de bekendste. Ja, hij was natuurlijk een beetje de vader van, van die drie die je opgenoemd hebt... ...Lewis ja. Johnson en uh, vooral Lewis en Emmons kwamen vaak bij Jensen thuis. Ja. ja, en dan kregen ze les... En dan keek staf hè, wat hij deed, ja, deed voor. Ja. Ja, we gaan van Jimmy Jensen van die oude LP, een, heel, een hele oude opname, um, <coughs> in ieder geval ruim van voor de oorlog. Um, en het nummer dat heet Jimmy's Rocks. de vader van de Boogie Boogie pianist dames en heren, en het is een opname uit 1943 dus kan je nagaan dat is, uh, dat, is aardig, dat is aardig oud dat is ik 60, uh, nee 70 jaar oud niet te geloven of bijna 70 jaar, laat ik het nou goed zeggen maar ja, ik ben niet zo rekenbonden. Um, wij hebben als gast vandaag in ons programma uh, Barrelhouse Bailey, oftewel Ham van Dam. En dat vind ik bijzonder leuk. We hebben elkaar ontmoet weer. Uh, na elkaar jaren niet gezien te hebben, kwamen elkaar tegen bij de, bij de QB, uh, tribute of de QB herdenking in het, bij, in het wapen. Ja. En uh, nou ja, dat is gewoon uh, gezellig, goede, goede muziek van QB en uh, te luisteren. En we zeggen van, joh, kom eens lekker te gast in ons radioprogramma. En... Zie daar, hij is er. En dat vinden we heel erg leuk. Dat willen we vaker. Meer uh, leuke gasten. Dan hoef ik tenminste niet steeds naar LP's te zoeken. <laughs> Het scheelt een hoop ja. nee. Eindelijk eens een keer weer goede muziek Ja, <lacht> ja. dank je wel boys. We kunnen het gaan doe Oké, okay, doe doei Ik ja, zal hoor. een klacht indienen bij de nieuwe programma directeur <lacht> Die is boven koffie aan het zetten voor jullie Oh, dat is een goede directeur goede, goede directeur, directeur. Ja. ja, dat zijn de beste directeuren ja, Die <lacht> ja. zal overzetten koffie zetten ja. voor de medewerkers Ja, dat, dat, ja. dat houden we erin Hé, hey, um, we gaan uh, verder uh, naar die drie grote babbelstraksen lopen. Ja. Hadden. Dat zijn dus de, de de, want je praat dus uit ook uh, over over de Chicago Southside. Dus, uh, daar woonde Yancy. Ja. Daar woonde ook Emmons, daar woonde ook Lewis. En Emmons en Lewis die uh, waren vrienden, maar reden taxi en enzovoort. Ze oh. hadden wel wat opnames gemaakt, maar maar ze kwamen weer door John Hammond. Ik zal die naam nog eens goed uh, neerleggen. De grote jazzpromoter. promotor. Ja. Kwamen zij in Carnegie Hall terecht. Tussen ja. de grote als Count Basie en Benny Goodman. En, en uh, Pete Johnson werd ook gehaald uit Kansas City. En ze gaan met z'n drieën gaan ze een, een boogie boogie vertolken. En dat is de Boeie, Boeie Prayer. En dan kan je horen hoe die drie met elkaar... Uh, Toen <tumuleren>, we dat, uh, dat even neer, neerleggen. Dat is prachtig. Ja, goed, Piet Johnson, Albert Emmons en... Ja, Pete Johnson komt natuurlijk uit Kansas City. En ja. uh, Albert Emmons en Mieter Loewes met z'n drieën. Oké, okay. nou, we zijn zeer bij de Albert Emmons en Pete Johnson samen. Tijdens eh, een concert, eigenlijk in Carnegie Hall. En eh, ja, dat is toch wel geweldig. Je kan ja. wel worden dat het echt oud is. Hè? Dat is fantastisch. Ja, die drie waren bij elkaar. Het was natuurlijk voor veel mensen, dat Carnegie Hall concert is, is heel beroemd geworden. Ja. Daardoor zijn ze doorge, doorgebroken en, en in de jaren 40 nog veel opnames gemaakt. Mm. Maar het, het mooie was ook dat, ja, er stonden dus eigenlijk uh, ineens... Uh, allerlei soorten muzikanten op één podium ja. Boogie Boogie, er was, er was gospel, er was er, jazz, er was gescholden jazz, er was ja. Big was er, dat was nog nooit vertoond dat dat op één podium neergezet werd, dat was ja. John Hammond die het allemaal en John Hammond wil ik nog even zeggen is een man die later in de jaren zestig ook nog eens een keer, Arita Franklin heeft ontdekt ja. Bob Dylan, Bruce Springsteen ga zo maar door op zijn latere leeftijd ook nog Kortom, een ja. hele ja. grote man dus. Zo zijn er diverse Hammonds die aardig invloed hebben gehad op de muziek. Juist. He? Als we meneer Laurens Hemmelt nog ja. eens even denken, die man die moeten we ook een standbeeld geven. Ja. Ja. Want dat was de uitvinding van het wereldberoemde Torgel natuurlijk. En in 1934 al was, kwam de eerste op de markt toen al. Ja. goed. Um, we hebben het over piano. want ja. als je met twee pianisten in een, een studio zit, dan, uh, ja, dan, gaat het natuurlijk over piano. dat, ja. kan, bijna, dat kan bijna niet anders. Ja. ik zit, uh, onze technicus heer Mulder, die zit een ja. beetje te verbijten, want die heeft het natuurlijk liever over gitaar, maar. Uh, wat doen we zo. Man? klopt. dus je zult het <lacht> vandaag met de piano moeten doen. nou, we doen ook wat gitaar. oké. Okay. Ja. Uh, ik denk dat dat zo wel goed komt. Uh, dat, dat komt dan. jullie kennen ja. Dat komt helemaal goed. Wat is de volgende? Nou, dat is toch even Memphis Slim. Want ja, er, er was in de jaren zestig niet veel te koop. Je, kon, je vond dus een EP'tje van Albert Emmers. Je vond dus een EP'tje van Mythrox Doer. Maar voor een LP ergens van, dat was er bijna allemaal niet. En uh, ja, van Memphis Slim was er af en toe wat. En uh, dit is wel aardig hè? Dit is Memphis Slim uh, die toch even de boekieboekie -boekie neerlegt op, op, op zijn manier. Ik kan en. me herinneren dat ik ooit nog eens in een programma gestaan heb met Memphis Ja, ja hij is dat veel was, in Nederland geweest. Dat ja. was in Alkmaar. Ja. Eh, in het Wapen van Heemskerk heette hij zaak toen. Er bestaat niet ja. meer. En dat was weer Jan Hupkus die dat voor elkaar dus had ja. gekregen. Hij was ook in het programma met Berlhouse samen met Albert Collins die we ja. toegehaald gehaald hadden. Hè. En ja. ook via Jan Hupkus daar ook gestaan. Ja, ja. ja. geweldige ja. tijden waren dat. Dat is mooi. Um, goed. Um, Memphis Slim. Slim Blue Een VPN van de blues en boogie giganten. Memphis Slim was dat En uh, u hoorde ook dat hij uh, Vertelde over zijn liefde voor de boogie woogie En hij noemde er dus ook een aantal namen Van uh, grote collega's Die hij zeer bewonderde Als uh, zijn de boogie woogie pianisten Boogie woogie een uh, Ja o, o, wat is het Het is blues Het is een instrumentale vorm van, van de blues En dan met name natuurlijk gespeeld op uh, Op uh, piano's Ja zo ging dat mooi. Uh, we gaan even door naar een andere bluesgigant. Want ja, we hebben het vandaag over blues. Want als je een bluespianist in huis hebt, dan moet je het over blues hebben natuurlijk. En uh, daar gaan we dus mee door. We gaan nu naar een andere grootheid, Albert Collins. Ja. Vertel. Albert Collins, ja. Ik, ik werkte in die platenwinkel en uh, mijn baas kwam binnen met een LP van Albert Collins. Die was blijven liggen bij Bovema ergens in een bak. En handig iets voor jou, blues? Ik kende het totaal niet. Ik ben gaan zoeken. Nou. Tien jaar later werden we uitgenodigd voor Trossession en uh, we hebben hem als gast uh, gevraagd. En hij kwam, hij was ontzettend blij. Want hij worstelde maar wat rond daar in Amerika en het, en het lukte niet echt. En uh, mede door ons uh, kreeg hij een groot contract en werd hij bekend. En uh, ik ga nu iets draaien van een LP die nooit uitgebracht is. Die uh, in Amerika ook heel snel in de cut-outs kwam. Ja. Dat was zelfs uh, geproduceerd door de producer van de Eagles. Ze hadden allemaal plannen met hem. Bill Simczyk uh, Jesse Davis doet erom mee Jim Kelter op drums De uh, horns, alles is er En we gaan even lekker genieten van elke uh, komst. Met uh, een aantal gigantische muzikanten. Jim Keltner op, uh, uh, op drums en uh, Jesse Ed Davis op, ja. op gitaar. En Jesse Ed Davis, dat weet ik nog wel. Die heeft ook nog met George Harrison gespeeld. Ja. Onder andere tijdens het legendarische Bangladesh-concept. Met Lennon ook, ja. En uh, met Lennon heeft hij ook ja. gespeeld. Ehm. Um, ja, we hadden nog iets over vertellen over dit. Ja, want we hebben met Albert Collins toen de tijd uh, bij Tros Session een uh, tv-programma gedaan van 20 minuten. Ja. En uh, nou, die band was bij de Tros op een gegeven moment uh, niet meer te vinden, weg. Ze hadden opgezet niet wissen. Nou ja, dan weet je dat een lul die hem dus wel wist. Ja. Dus uh, nou, en, uh, ik had gelukkig die band nog op een, uh, op een donkere plek uh, liggen. De eerste VHS-banden waren dat. Ja. En we hebben hem helemaal laten digitaliseren en op dvd uitgebracht samen met een optreden wat wij met Bernhuis gedaan hebben. Nou ja. uh, akoestisch En dat is een hele leuke dvd geworden. Maar die opnames die, uh, zijn op YouTube uh, behoorlijk bekeken al. Aha. Dus met uh, iets van 90.000 uh, hits al. Dus uh, wereldwijd wordt uh, Albert Colbert toch bekeken van ons Kijk, programma. Kijk, en dan gaat het om. Nou, maar we gaan gauw eventjes luisteren nog naar hem, hè. Ja, welk nummer? En we gaan uh, naar het prachtige nummer uh. Dan heb ik even, ben ik even de titel kwijt <lacht> ja. Got of the ja, got a mind of the trouble Ja, I've got mind of the trouble Albert Collins ...dat dit een opname is uit 1974, dan moet je toch waardig zeggen jongens, het, het had ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Zo goed als dit, uh, zoals dit nog klinkt. Um, Albert Collins dus, met een aantal uh, grootheden als begeleiders, waaronder Jesse Ed Davis en Jim Kelder op drums. En het bekende muziekje klinkt weer, en dat betekent dat we rijp zijn voor het nieuws en de boodschappen... En dat we na de reclame en zo weer uh, terugkomen Met nog een uur muziek uh, uitgezocht en. Uh, door Han van Dam, oftewel Berlaus Baby. Tot straks aan de andere kant van het nieuws.